Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Pro-Russische strijders zeggen dat ze de haven van Mariupol hebben ingenomen, zegt een Russisch persbureau. Of het ook echt zo is, is niet duidelijk. Het kapotgebombardeerde Mariupol is nog altijd niet gevallen. Militaire experts denken dat Rusland de verwoeste havenstad snel wil innemen met hulp van de strijders. Sinds het begin van de oorlog zijn meer dan 10.000 burgerdoden gevallen in de stad, zegt de burgemeester van Mariupol. Cocaïnehandelaar Roger Pay, ook wel bekend als Piet Costa, moet 15 jaar de cel in. Volgens de rechtbank smokkelde hij duizenden kilo's drugs... via de havens van Rotterdam en Antwerpen, zegt verslaggever Remco Andringa. Hij bulkte van het geld en leidde een zijn leventje... terwijl hij lang onder de radar wist te blijven. Volgens de rechtbank hoorde Piet Costa bij de top van de Nederlandse cocaïnewereld. En dat blijkt wel uit het feit dat hij bezig was met het opzetten... van een transport van maar liefst 25.000 kilo... Samen met een Colombiaans kartel. waarvoor hij een eigen boot wilde kopen. Piet Costa hangt ook nog 12 jaar cel boven het hoofd. in de zaak over de martelcontainers. die hij zou hebben laten bouwen. De politie in Italië heeft beslag gelegd. op de villa van de Russische voormalig Formule 1-coureur. Nikita Mazepin. Hij en zijn vader staan sinds de inval van Rusland in Oekraïne. op het lijstje met rijke Russen. die een band hebben met president Poetin. De villa zou een totale waarde van meer dan 100 miljoen euro hebben. En nog even, dan is het Koningsdag. Dit jaar geen digitale versie of eentje met restricties, maar gewoon ouderwets losgaan, zeggen deze mensen in Amsterdam. Ik denk heel druk. Heel druk. Ik denk dat je elkaar goed bij moet houden, want anders raak je denk ik iedereen weer kwijt in de stad. Mensen zijn er aan toe toch? We weer een feestje hebben. Lekker met z'n allen op straat, lekker wat drinken en doen. Komt helemaal goed. Ik hoop dat het heel veel oranje is zoals het altijd is. En hopelijk dat iedereen er veel plezier van gaan hebben. Uh, Gewoon zoals het was. Nog 16 nachtjes slapen, dan mag je oranje pak weer uit de kast. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 5. Morgen droog en zonnig, wat hoge bewolking. 18 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is in de hart van de ANWB.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 Net nu de herhaling van Alternative FM.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 Zie je, hoe ze knippert met haar dagbouw ogen. Als zij heel even landt op de synagoge. Oh, jij niet neef, de man is toverliefd, Maar zij heeft vleugels En hij heeft ze niet. Heb jij zien vliegen, zie ze, vliegen, zie ze, vliegen? Heb jij. Zie vliegen, zie ze vliegen, zie ze vliegen. Omhuld door lavendel, oude oh, toilet, een rood zwarte streep op zijn wangen. Met onder zijn arm een schepnet geklemd, gebrand om zijn liefste te wangen. Nooit eerder heeft die man. Als er naar iemand van zijn aard verlangt, zie hoe ze van boven rood, verlichte straten opstijgt om niet met die engelsman te verpraten. o oh, jij ja, nee, nee, de man is toch verliefd naar zijn vleugels en hij heeft ze niet. Heb jij ja, ze vliegen? Zie ze vliegen? Zie ze vliegen? Zie ze vliegen, zie ze vliegen. Heb jij ze zi vliegen, zie ze vliegen, zie ze vliegen. Heb jij ze zi vliegen, zie ze vliegen, zie ze vliegen.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 Steeder aan geborgenheid wat iedere vrouw bevat. Ja zelfs een vlinder zoekt een rustplaats als de. From the beach, the kids all wave goodbye Now they're lighting up the trellis wire You were singing in your dream last night Yeah, let's do it again sometime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 ja, voor de rest hou ik wel van, van langere, ook verhalende nummers. Ja, is dat dan fijn als je dan bijvoorbeeld, nou ja, laat ik zeggen, op een krukje zit met een gitaar en dat je dan het werk kan spelen met daarbij het verhaal erbij te vertellen? Is dat, is dat zoiets? Ja, eigenlijk wel. Wow. Ja, het is, het, is het kan gewoon heel kaal. Je hebt niet zo heel veel opsmut nodig bij, dit, bij die stijl. Hm.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 Ik kom, uh, ik kom graag, in elk nou, geval. Dat is, dat is dan uh, bij deze... Dan, uh, even voor, voorlopig afgesproken. Um, eerst even over... Burying the Hatchet. Um, heeft dat nog een, uh, nog een bepaalde lading? Uh, het gaat eigenlijk over... een, uh, een eerdere relatie. Hm. Um, en uh, waarbij ik het... Uh, ja, het gevoel had dat eigenlijk... elk gesprek... of elke ontmoeting die we nog hadden... die leverde voornamelijk uh, moeilijkheden op. Hm. En...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 The moment you try to take my hand, I sighed The moment you stepped into the bus, I cried And when I said to myself, I don't love her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 De Leap heb ik gedraaid. Met de three-point lening. Die had ik daarvoor nog. Ja, dat is als je gewoon de administratie niet helemaal op orde hebt. All Behaviors is van Hanne. En volgende week komt ze naar de studio. En let even op dit nummer. Want er komt een auto voorbij rijden.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 Scared of what? the big mm -hmm.